Ja. Dat trof nog wel heel ongelukkig, Ferdinand. Dat Henriette nu juist moest komen. Ja, weet je, ik ben altijd voor iedereen thuis. Dus als Betje iemand van gezicht kent, dan laat ze ze zonder meer boven. Ja. Maar ja, dat het nou juist Henriette moest zijn. Om je de waarheid te zeggen, kreeg ik de indruk dat ze het nogal eens is met haar oom. Ze was tenminste erg koel cool tegen je. Dat zien nu ook op jou. En waar ik dan voor dienst heb, ik, ik weet het niet. Maar nu we toch even alleen zijn. Je vader is gisteren bij me geweest... om te waarschuwen voor die mensen die daar bij Heinz wonen. Het schijnt dat de man onder een valse naam leeft... En, en die dochter moet ook iemand zijn waar je voor op je hoede moet zijn. Wat, wat is er nou eigenlijk aan de hand met die mensen, Ferdinand? Het, het recht weet ik ook niet, tante. In ieder geval weet ik van het meisje niets kwaads. En wat de vader betreft... Helding vertelde mij dat hij vertrokken is. Dat vertelde je vader mij ook. Dat is ook al zo wonderlijk gegaan. Hij is met de nachtschuit vertrokken in Niedersluis uitgestapt. En ze hebben hem niet meer gezien. Wat mij betreft hoef ik hem ook nooit meer te zien. Sinds mijn terugkomst uit het buitenland kan ik me niet bewegen... of ik ben gedwongen over hem te worden praten. Het is of het mijn boze geesten Gesten zijn die me altijd en overal volgen oh, van. De. Boze geesten moet je niet spreken, Ferdinand. Want er staat geschreven... Ja? Amelia, nee! Mevrouw Haak, neemt u niet kwalijk dat ik zomaar kom binnenvallen... maar ik weet me geen raad meer. Ik heb hier in de hele stad niemand waar ik naartoe kan gaan... en op wie ik rekenen kan behalve u. En natuurlijk niet meer. Ik weet dat mijn komst onbescheiden is. Ik, ik zal het u ook niet kwalijk nemen als u me weer wegstuurt. Oh, maar ga toch zitten, lief kind. U bent helemaal overstuur. Wil je iets drinken? Er is toch geen ongeluk geweest? Zal ik weggaan, tante, als u samen iets nee, nee, nee, nee. Blijf, neef. En uh, geef me dat flesje met druppeltjes eens aan. Ja, daar, Ja, daar, in het hoekkastje. En een glas water. Natuurlijk. Ik heb veel meegemaakt. Van allerlei wederwaardigheden en tegenslagen... En ik dacht er zo hand aan gewend te zijn geraakt. Maar wat die man, die ellendige spion, die. Nou, nou kom, nou, kom, hier. Drink eens, lief kind. Oh, je ja. bent helemaal van je stuk. Zo. Nou, en vertel eens. Wie heeft je beledigd? Het is die Heinz. Die man, die politie-spion. Hij kan het huis uitzetten, daar heeft hij het recht op. Het dus is tenslotte zijn huis. Maar hij heeft niet het recht om dingen te zeggen. Wat heeft hij dan gezegd? Ach, ik kan zijn woorden niet eens herhalen. Maar dat hij dingen tegen me zegt. Juist nu mijn vader weg is en ik alleen ben en niemand heb om me te verdedigen. Oh, juffrouw Huik. Helpt u me toch. Helpt u me toch om een kamer te vinden bij eerlijke mensen. Lang zal het niet meer duren, dat kan ik u wel beloven. En een geld ontbreekt het me ook niet. Als ik maar een plekje heb waar ik met rust gelaten word. Ja. Dat is allemaal goed en wel, maar... maar er worden zoveel rare dingen van uw vader en van u verteld... dat ik dat toch eerst nog wel eens wat meer van je wil horen... voor ik je aanbevelen. Bij... Oh, Willem. Goed dat je er bent. Dat is het meisje waar ik je over gesproken heb. Ik zie het. Het spijt er bij iemand van uw leeftijd een voorkomen... zoveel verstoktheid te vinden, juffrouw. Hoe durft u zich in te dringen bij een erbiedwaardige vrouw... Terwijl u zich bewust diende te zijn dat uw ware plaats in het spinhuis is. Meneer, ik verbied u. Wie is die man? Uh, het is mijn vader. In hemelsnaam... Zegt u dan tegen uw vader dat ik van hem een andere handelwijze had verwacht. Als een man als Heinz een politiespion geen manieren heeft, dan is dat niet anders te verwachten. Maar van meneer Huik had ik een andere behandeling verwacht. Ik zou u aanraden, een toontje lager te zingen, juffrouw. Ik meen niet dat uw gedrag een dergelijke toon rechtvaardigt. Ik ben beleefd tegen iedereen die er staat op kan maken, ongeacht rang of stand. Goedendag, juffrouw Harte. Blijf! En wees liever dankbaar dat ik u niet om een rakkers naar het stadhuis heb laten brengen en u hier wil verroeren. En bedenk dat een eerlijke bekentenis u meer past dan die ongepaste trots. Ik weet zelfs niet of ik wel zoveel inschikkelijkheid met u gehad zou hebben als het niet was jegens jou, Ferdinand. Je hebt je affecties wel geplaatst, moet ik zeggen. Wat? Ik begrijp u niet. U begrijpt mij niet. De juffrouw kan u ook niet begrijpen, vader. Want er is hoegenaamd geen sprake van affecties. Wacht tot men je het woord geeft voordat je het gesprek meent. Was deze samenkomst ook toevallig? Net als alle anderen? Jij hebt voor altijd mijn vertrouwen verbeurd. Vader, ik wil u, Ga heen, ik wil niets meer horen. Wacht nog een ogenblik. Ik weet niet waar u uw zoon van beschuldigt... Ik kan u alleen zeggen dat hij zich over de diensten die hij mij bewezen heeft niet hoeft te schamen. Dat zijn handelwijze mens lief en dan onberispelijk is geweest. En dat alleen de laster een valse uitleg aan zijn gedrag kan geven. Hoe is uw naam? Amelia. Uw achternaam? Voor het ogenblik heb ik geen andere naam dan Amelia. En uw vader? Hij noemde ze van Beveren, maar dat was niet zijn ware naam. Hoe heet hij? Vraagt u het hem zelf? Hij is niet hier. Als u weet waar ik hem kan vinden, dan zal ik het hem zelf vragen. Ik heb me altijd gewacht zijn gangen na te gaan. Dat laat ik aan anderen over. Ik kan u niet kwalijk nemen dat u uw vader niet wilt verraden. Maar over uzelf zult u toch wel kunnen antwoorden. Waar hebt u mijn zoon leren kennen? Dat zal hij u zelf wel verteld hebben. Ik moet u met nadruk herhalen dat u de zaak door uw hardnekkigheid alleen nog verergert. U komt daar bij zoon met een aan. Niemand weet van waar. U verlaat hem in Amsterdam, maar ontvangt later herhaaldelijk bezoeken van hem. Uw vader komt daar, verdwijnt en daar blijft er een naam die vals is. Er hebben bij u thuis onbetamelijke tonelen plaats. Is dat alles niet voldoende om vermoedens op te wekken? Oh, maar meneer, gelooft u me toch? Uw zoon heeft goed en edelmoedig gehandeld. Meneer Ferdinand, beschuldig mij niet van ondankbaarheid. Ik zou u en ook mezelf zo graag zuiveren van de verdenking die er op ons rust. Maar God is mijn getuige dat ik niet springen mag. Ach, gij zult des heren naam niet ijdelijk misbruiken, meisje. En u, meneer... Laat u mij maar naar de gevangenis brengen. U hebt er de macht toe. Ik kan mij daartegen niet verweren. Maar ik zweer u dat ik onschuldig ben. En dat mijn enige misdaad is dat ik mijn vader niet wil verraden. Als u onschuldig bent, dan hebt u ook geen straf te vrezen. Ik zal u geen vragen meer stellen. Ik wil de dochter niet gebruiken om de vader in handen van de justitie te spelen. Maar er hechten zich zulke geheimzinnige omstandigheden aan uw verblijf hier... dat ik u niet kan toestaan de stad te verlaten voor die zijn opgehelderd. U kunt uw verblijf kiezen waar u wilt. En het zal van uw vader afhangen of dit verblijf van korte of van lange duur is. Ja. Een briefje voor de heer Hoofdschout. Oh, uh, geef me hier... Dankjewel. Hè? Nee, maar dan. dan. Hoe is het mogelijk dat ik daar niet zelf op gekomen ben? Zij is haar vaders evenbeeld. Hier, lees uh, ja, Misschien kun je nu spreken. <clears throat> dat de heer van Beveren... niemand anders is dan de graaf van Talavera. Ik vermoed dit al. Maar ook deze wetenschap... geeft mij nog niet het recht om te spreken, vader. Pas als hij gevangen is... of in veiligheid is, kan ik u alles vertellen. Zo. Letje. Mag ik u de vrouw van Liens voorstellen? De dochter van uh, Keetje Reef Meneer Of moet ik misschien zeggen... Donja Amelia de Talavera. Ik me dat ik gedwongen ben uw vader, wiens grote verdienst die ik volwondig herken, te moeten vervolgen. Maar dat belet mij niet, u de bescherming te bieden waarop u ongeluk recht heeft. Waar kan ik u mee verdiend zijn? U hebt hier nog bloedverwanten van moeders zijde. Wilt u dat ik u naar hen breng? Wie van mijn bloedverwanten zal zich willen ontfermen over de dochter van een zwerver? Nee, van hen heb ik niets te verwachten. Als u mij een plek zou kunnen bezorgen waar ik veilig en in afzondering kan verblijven. Ik heb wel geld. Je moet niet bij vreemden gaan wonen. En ook niet meer naar Heinz terug. Er is hier een huisplaats genoeg en je zult merken dat mijn tente in vrede is. Je kan hier zo stil en op jezelf wonen als je maar verkiest. Ik zal de mijne de opdracht geven niemand bij je toe te laten zonder hem aan te dienen. Oh, bij u lieve juffrouw Huik. U bent erg lief. Staat er niet geschreven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Hm? Nou, doe het maar, kid. Bij wie zou ik beter kunnen zijn dan bij u? U bent de enige die zich mijn lot heeft aangetrokken. En dat is te zeggen. Daar komt mij Ferdinand de meeste eer van toe. Maar nee. Nee, ik kan het niet doen. Ik heb uw familie al onaangenaamheden genoeg bezorgd. Mag dit aanbod niet accepteren. Ik heb respect voor u nou gezet, Maar toch geloof ik dat u niet beter kunt doen... ...dan het aanbod van mijn zuster aannemen. De mensen zullen eruit op kunnen maken... ...dat alle geruchten die er wat u betreft in omloop zijn... ...op leugens berusten. Nee, ook om u kan ik het voorstel niet aannemen, meneer Haak. De mensen zullen u zeker beschuldigen... ...dat u huilt met iemand die u moet vervolgen... ...als u als een dochter bescherming verleent. Dat zullen ze zeker... Maar in dit geval zal ik me daar toch niet aan storen. Uw goede naam is niet minder waard dan de mijne. En ik zou geen beter middel weten om alle praatjes tot zwijgen te brengen dan dat u bij mijn zuster intrekt. Als u er zo over denkt, dan kan ik niet anders dan u allemaal danken voor wat u voor me doet. Prachtig, dat is dan allemaal goed geregeld. Ik zal Heinz een briefje sturen dat hij uw koffer laat brengen. En dan laat ik u nu alleen. Dag Leetje. tot ziens. Dag Tante. Ga je mee Ferdinand? Ja ga er. Ze lijkt op haar vader. Ze is net zo trots en onafhankelijk als hij. Ja. Maar toch beklaag ik haar. Want van dienst kan zich wel een tijdje onze nasporing onttrekken. Vroeg of laat moet hij toch in de val lopen. En wat moet er dan van haar terechtkomen? En vader, begrijpt u mij nu een beetje beter. Hebt u een beetje vertrouwen in me gekregen? Ik begrijp in ieder geval dat je in een moeilijk predicament gezeten hebt. Nou, alleen uh, vat ik nog niet recht dat je blijft zwijgen. Nu alles toch ontdekt is. Nee, meneer kwalijk, Vader. Maar als ik u zou vertellen hoe en waar ik met de graad heb kennis gemaakt. Zou je dan ook niet weten hoe en waar u hem zou kunnen vinden? Ja, ja daar is wel wat van aan. <laughs> nou, in ieder geval, ik zie je nader ophelderingen te tegemoet. Ik ben blij dat je niet op het meisje verliefd bent. Nee, vader, verliefd ben ik maar op één. Jan. Ja. Ik kom even binnen. Suzanne, hoe is je gesprek met Harriet verlopen? Nou, ik heb mooie dingen over je gehoord. Wat? Je hebt me daar als liefhebbende zuster een fraaie rol te spelen. Wat is dat dan? Het kan soms een nut hebben om twee pijlen op zijn boog te hebben. Maar zoals vader Kat zegt. Twee of één een, een tijd te vrije ziet men zelden wel gedijen. Wil je me nu misschien zeggen wat er aan de hand is? Vertel eens, die mam die je van je reizen hebt meegebracht. Is dat een Duits of een Italiaanse? En hoeveel kostte je haar toiletten wel? Oh, ik zie al waar de schoen wringt. De laster is weer aan het werk geweest... en heeft waar en onwaar zo door elkaar geklutst... dat zelfs de engelen zouden gaan twijfelen. Ja, ik ben maar een onnozel Amsterdamse meisje... maar dan moet je me toch eens vertellen... Als de heer Blaak je aanzoek had aangenomen... hoe zou je het dan hebben aangelegd om twee huishoudens te onderhouden? Dus jij hebt ook die dwaasheid al geloofd? Hoe zou ik ze hebben moeten tegenspreken? Maar het ergste vind ik, Ferdinand... dat je dat schepsel met een vrome, onschuldig mens... als Tante Letje in aanraking hebt gebracht. Als ze achterkomt komt wie ze is... geef ik geen cent meer voor je erfenis. Oh, dat zal zo vaak niet lopen. Dan weet alles en is best met het tevreden. Dan heeft ze zeker het plan om haar te bekeren. Anders begrijp ik het niet. Het spijt me eigenlijk dat ik me nog boos heb gemaakt op Henriette, ...omdat ze je zo hooghartig behandelde. Want ik kan het haar niet kwalijk nemen. Wat, wat heeft ze je dan gezegd? Ik weet niet waarom ik me nog de moeite geef het je allemaal te vertellen... ...want ze heeft niets gezegd wat je zelf al niet weet. Hmm. Maar goed... ...ze heeft me verteld dat je bezoeken aflegt... ...bij een juffrouw die bij Heinz woont... En hier van de reis hebt meegebracht. Ze zou het niet geloofd hebben als ze je in Muiden niet zelf met de juffrouw gearmd had zien lopen. Dat Lodewijk daar van het trappen is gesmeten. en hoe je zijn knecht belet hebt om hem bij te staan. en nog veel meer te lang waren laten vertellen. Ja, het is precies zoals ik dacht. De tijd zal mij rechtvaardigen. dan nou kan ik het nu niet. Ja, maar intussen gaat Lodewijk met Henriette strijken. en dan helpt je rechtvaardiging je niet veel meer. Maar wat moet ik doen? Wat helpt het me als ik haar maar gedetelijk opheldering kan geven? Of ik haar al vertel dat de juffrouw waar ze zich zoveel zorgen om maakt... haar eigen nicht is? Maar, en dat, dat ze ik... nu bij Tante Letje woont met voorkennis van vader nog wel. Dat vertel je me nou? De zuiverbaarheid. Daar begrijp ik niets van. Of heb je niet alleen Tante Letje... maar ook vader een rat voor de ogen weten te draaien? Oh, ik denk niet dat we dat erg zou lukken. En het is ook niet gebeurd. Haar vader is de baron van Lins. De later graaf van Talavera die getrouwd was... Met Keetje Riefseil, een zuster van de moeder van Harriet.